Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De vakbonden gaan weer praten met de overheid over een nieuwe CAO voor Rijksambtenaren. De bonden zeggen dat ze door minister Heerma zijn uitgenodigd... en dat daarmee voorlopig nieuwe stakingen van de baan zijn. De bonden verwachten dat de minister met een loonbod komt. Tot nu toe was de lijn van het kabinet dat een loonsverhoging er dit jaar niet in zit voor Rijksambtenaren. Die legde afgelopen week nog het werk neer uit onvrede met deze nullijn. Meerdere tankers hebben de Persische Golf verlaten en varen door de straat van Hormuz. Dat is te zien op data van marine traffic. Volgens het persbureau Reuters bestaat een groep uit vier tankers met vloeibaar petroleumgas... en een aantal olietankers en chemicalietankers. Iran ging eind februari over tot een blokkade van de zeeroute... als reactie op de aanvallen van de VS en Israël op het land. Gisteren besloot Iran de blokkade op te heffen... omdat er een tijdelijk bestand is tussen Libanon en Israël. In Duitsland is een man om het leven gekomen en zijn vier mannen zwaar gewond geraakt bij een explosie. De vijf werden vannacht gevonden in een voetgangerstunneltje in de stad Vulklingen, niet ver van Saarbrücken. Volgens de politie hebben ze de explosie vermoedelijk zelf veroorzaakt. Mensen die dit jaar van baan wisselen moeten goed op hun pensioen letten. Een overstap van de ene naar de andere sector kan duizenden of zelfs tienduizenden euro's kosten. Daarvoor waarschuwen pensioendeskundigen en de fondsen zelf. Het mislopen van geld komt doordat nog niet alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Omdat dat stelsel nadelig uitpakt voor mensen midden in hun loopbaan... krijgen zij een compensatie. Maar als ze overstappen naar een ander pensioenfonds, lopen ze dat geld mis. Het weer in de oostelijke helft van het land eerst nog zonnige periode... maar vanuit het westen bewolkt en buien. Voor die buien uit is het eerst nog 14 tot 17 graden, maar later wordt het koeler. In de middag breekt in het westen de zon nog even door.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 Nee, heb nee, je geen woorden voor. Nee, snap ik. Ik geloof het bijna niet. Nee, nee, het kan ook. We zijn echt weer terug. Ja, klopt. Ja. Tweede gedeelte van het rijdenprogramma. Straks kijken we er weer naar natuurlijk. Ja, wie de jarig. En, en we gaan even... Ja, ja, zeker. We gaan straks even naar San Francisco. Echt, is een mooie plek om te zijn. Maar op dat moment misschien ook weer niet. Maar goed, er zijn onder andere zijn er ook een paar aantal mensen jarig. Ik wil een handtekening. Wil... Zeker, wie is de jarig? Je hoort straks eerst maar even muziek van niemand minder dan beck dear life you your song to can Het is eigenlijk alweer een oud plaatje, maar goed. Als je tegen de 70 loopt, dan vind je dit natuurlijk gisteren. Hè. Dear Life, van Beck, Dat was zijn grote plaat. En het begon allemaal in 1994 met deze plaat. Ja, toen was hij nog maar 23 jaar oud. Hè. Toen had hij een grote plaat met dit. I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Zeker. Nou goed. Het is tijd voor de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we gaan naar The Streets of San Francisco. Een hele goede serie, maar gaat dit niet over. We gaan terug naar 1906. The 1906 San Francisco earthquake went down in history... as one of the most devastating natural disasters in America. On the morning of April 18th, at 5.12am... the San Andreas Fault ruptured... and a violent earthquake shook the entire city. The earthquake had a magnitude of 7.9... And within just a few minutes, a large portion of San Francisco was reduced to rubble. However, the real disaster occurred after the earthquake, as fires broke out across the city. Er kwamen heel veel branden komen tot stand onder een gaslekken. En dat soort dingen allemaal. Het waren ja, aardbevingen van 7,8 tot 8,3. En 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Vooral ook door die brand natuurlijk. En er zijn zelfs ook nog filmopnames van gemaakt. James Stewart Blacktoon, die toen fanatiek aan het filmen was... die heeft daar ook filmopnames van gemaakt. Er zijn ook heel veel foto's van gemaakt. Hoe, hoe het eruit zag, natuurlijk, dat is wel bekend. Maar goed, ja, deze San Francisco ligt op een breuklijn. Op de Andreas Breuk. En uh, daar komen vaker uh, aardbevingen voor. In 1989 was er opnieuw. En toen waren er 61 doden. En uh, de kans blijft er heel groot dat daar aardbevingen ontstaan. En daarvoor bouwen ze daar ook aardbevingsbestendige gebouw. Dus dat is goed om te weten. Goed, geschiedenis. Ja, zeker. Geschiedenis. Eerst... Oh, ik ben even... Je zal het woord verbericht aan doen. Ja, zeker. Ja. Het is vandaag precies een jaar geleden... dat partijleider Pieter Omtzigt van het NSC... uit de politiek is gestapt. Omzicht, help me nog even. Wat had ja, ook oh, ik ja, ja. hij ook weer? De toeslagen Oh, ja. ja. En nieuw sociaal contact. Had hij, of Nederlands sociaal... Nieuw... Ja, nee, ja, ja, ja. Nou, heb je het al. Ja, ja kijk, een geleden. Hè? Ja. Nee, nieuw sociaal contact. Ja die is toen opgericht door hem in 2023... maar hij was meer dan 21 jaar lid van de Tweede Kamer, toch? Dat is wel een tijd, hè? Ja, dat is echt een oude... Ja. Hij was, oude een bijzondere tijden waar het ook als hij, weer, als hij weer gepraat... had hij gehuild of niet? Dat was bijna de vraag altijd. Als er met hem was gepraat over hoe het nog verder moet... Met de, met de kabinet en met het overleg... En dan, dan was het altijd van... had hij gehuild of niet? Nou, daar gaan we nu niet over op dit. Maar goed, 1929, ja, het, het paleis voor de eh, Volksvleit in Amsterdam... ...kwam door grote brand, eh, eh, ja, wordt die verwoest. En dat het is een groot glazen gebouw. En eh, daar werden tentoonstellingen gehouden, concerten, theater werden gevierd. Het was bij het Frederik, eh, plein. En Het is eh, gebouwd van 1859 tot 1864... Dus een architect Cornelis uh, Oudzorin. Die heeft uh, het, het idee uh, aangedragen. Hij had het Crystal Palace gezien in Londen. En dacht, hé, hey, dat is mooi. Dat, dat, dat moeten we hier ook in Nederland ook gaan doen. En toen uh, was... Ja, een great, great Exposition was daar. En daardoor werd hij geïnspireerd. Dat moest ook naar Amsterdam komen. Nou, uiteindelijk werd er een grote prijs aange, uh, uitgereikt, uh, uh, uh, uitgeschreven. En daar moest een ontwerp op komen. Dat lukte niet. Dus uiteindelijk ging iemand anders het doen. Die heeft het toen gemaakt. En uh, daar branden 6000 gaslampen. Dat was de nieuwste uitvinding. Uiteindelijk was het niet haalbaar. En uiteindelijk kwam er dus brand in de keuken. En dan zou je denken... Glas en staal. Zo hoe kan dat? inboedel stond in de brand. En de inboedel brandde zo heftig dat uiteindelijk ja, alle glazen dingen gingen sneuvelen. En, en nu uiteindelijk was er natuurlijk weer een groepering hier in Nederland die vonden dat het terug moest komen. Nou, we willen allebei het paleis voor Volksvleid terug, maar waarom moet het hier? Omdat het hier gestaan heeft. Het glazen cultuurpaleis op het Vredingsplein was het symbool voor de wederopstanding van de stad in de 19e eeuw. En geesteskind van arts en weldoener Samuel Sarvati tot die verschrikkelijke brand dus. eigenlijk zonde geweest, maar ze hadden geen geld in die tijd. Toen konden ze het niet meteen doen en toen kwam de crisis en ik ze er nooit van gekomen. Maar dat was eigenlijk het idee om het weer te herbouwen. Zeker, hij moest opnieuw gewoon... Nou nee, hij kende stem natuurlijk wel uh, Jacques Pavon, Ron Pavon, die ja. was er heel erg voor om het nog niet op te bouwen. Maar ja, het ja. was toen al niet rendabel om het allemaal goed draaien te houden. Uiteindelijk werd het iets half. Uh, een tuin werd met winkeltjes. Dus ik uh, denk niet dat het teruggekomen. gaat Maar goed. Dat ja, was. het is wel jammer. Ja. Net als bij ons bij de boulevard. Ja, dat ook. zijn ook, ook zulke mooie dingen geweest gegaan. Ja, ja. uh, 1988. De Jeruz Jeruzalemse rechtbank wijst zonder enige twijfelde Oekraïner John Demjanjuk aan... als de oorlogsmisdadiger. En zijn bijnaam was Ivan de Verschrikkelijke. Uh, die was van het nazi-concentratiekamp Tre Treblinka. En dat was een Oekraïner... Ja, zeker. He was accused of torturing countless Jews at the Treblinka concentration camp. The trial lasted seven years, but took an unexpected turn. According to experts, witnesses identified the wrong man. Demjanjuk was not even the Terrible, and he was released. Ja. For many Israelis, this was a national trauma. Echt bizar, die gast wordt vrijgelaten. Uiteindelijk eh, daarna wordt hij weer op beschuldigd gaan ze weer opzoeken wat er was want Ivan de verschrikker was Ivan Martsjenko, en een heel andere man. Uh, uiteindelijk werd het toch uh, een foto doker op en daarop was duidelijk te vinden dat hij echt bij uh, Treblinka en zelfs ook bij Sobibor actief was geweest. Deze uh, deze John Dem Yang Yong. Dem Yang Ja, Dem Yang Rare naam. Ja, ja. Apart. In 1506 legt de paus Julius II de allereerste steen voor de nieuwbouw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Dus gewoon 520 jaar geleden, exact vandaag. Oké, okay. ja, nou ja dat is het grote plein waar altijd de paus staat van. Uh, ja. Die wij ons ja. vergeten bedanken voor de ja, bloemen. Precies. Ja, precies. Zeker. Bedankt voor die bloemen. Nou, dat werd niet gezegd dit keer. Ik nee. had het persoonlijk even gedaan. Bedankt voor de bloemen. Klaar zo. Ja, dat hoort eigenlijk op zo'n plein worden uitgesproken. Duidelijk. 1960. De eerste testuitzending van Vron. Vron. Nou, dat is dit, hè. Precies. Veronica gaat voor het eerst testen. Nou, toen klokt het nog niet zo, hoor. Later werd het pas zo vormgegeven, maar het was de gebloeders Verwij en die waren ondernemers in Loosterk en die hadden een centrale verwarmingssysteem uh, uh, wat ze konden aanbieden... en wat bij huizen moesten worden aangesloten. En dat nam in korte tijd gigantische groei... Je denkt, waar gaat dit verhaal heen? Joh? Het gaat toch over de radio? Nou, het maf is, uiteindelijk was dit iets nieuws... wat aan de man moest worden gebracht. Ze dachten bijzelf, ja, er moet reclame voor worden gemaakt. Meer, meer mensen moeten die centrale verwarming. Dus uiteindelijk hadden ze het Verbond voor Vrije Radiohandelaren opgezet. En ze hadden in Amerika gezien dat daar op de radio de commerciële radio heel veel reclame werd gemaakt... over ja, de welvaartsproducten. En dat moest ook in Nederland op gang worden gebracht. En het Nederlands omroepbestel bestond er nog niet. Dus uiteindelijk eh, begonnen zij eh, te uitzenden... naar het voorbeeld van Radio Mercure in Denemarken... waar ook gewoon radioreclame te horen was. En zo begon uiteindelijk Veronica uitzenden op het schip. En het, in het begin klonk het bijna net zoals Veronica, of als Radio 3. Dat was erg, bijna hetzelfde. Toen nog even, ja, Willem van Kooten werd aangetrokken. En die was heel veel in Amerika geweest. Die had zoiets, dat mag wel wat vlotter allemaal. En toen kreeg je ook echt het Veronica-geluid, wat we later ook kennen. Was dat dus. jouw voorbeeld, je die man? Nee, nee, nee. Dat niet. Zeker niet. Nee. Oh, eh, goed. goed nou. In 1909 wordt de Jean d'Arc in Rome zalig verklaard. Jeanne d'Arc, dat is uh, bijgenaamd een maagd van Orléans. Ja? De nationale heldin van Frankrijk. En die heeft een cruciale rol gespeeld tijdens de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Ja, bijzonder Kort ik Dat hij 100 jaar vergeten is, was. Ja, nou het is echt helemaal niet zo oud geworden ook. Deze. Nee, volgens uh, nee, mij het is, het is uh, Ja, volgens mij was hij niet op een brandstapel verbrand? Ja, ja. ja, zeker. Ja, ja. ja 1412 is ze geboren en 1431 is ze... Uh, ja, gewoon opstandig meisje is het geweest. Meer is het niet. Ze is niet eens vrouw geworden, volgens mij. Wat is ze? 25? 19 is ze maar geworden. 19 bedoel ik. Gewoon een raar mens gewoon. En dan, nou ja goed. Ze heeft wel iets in werking gezet. Dat is wel duidelijk. Goed, is over de geschiedenis. Straks de verjaardag, dames en heren. Je moet op een klein op de radio. We leuke muziek. En uiteindelijk hebben we ook weer een nieuwe plaat van... Zullen die draaien? Ja, de band heet Lucky. En er is moeilijk iets over deze te vinden, Lucky. Want je hebt zoveel dingen die Lucky zijn. Dus, uh, nou goed. Lekker gitaartje muziek. Uh, lekker gitaarmuziekje van niemand minder. De band heet Lucky. Lastig om daar iets voor te vinden. Of daar iets over te vinden. Want ja, het is heel veel is Lucky. En je krijgt verwijzingen naar allerlei The Lucky en Lucky Man. En nou ja, goed, het komt toch wel. Ik vind er nog wel iets over. Het een leuk gitaarplaatje, dat heet uh, Perfect Pain. En ze heeft ook een album, uit heet Bitting Heels. Het is tijd voor de verjaardagen, ja. Zeker, wie deelt eruit? Nou, Jaap Fischer. En ik dacht, Jaap Fischer, ja, die is al lang overleden, joh. Maar hij wordt 88. Hij uh, ja, heeft allemaal muziek gemaakt, onder andere dit, hè. Ik kocht een ei, Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En, en het uh, ouder... jammert zo een tijdje door. Hij heeft ook wel Jan Soldaat. Jan was een vrouw. Hij wordt wel heel zielig gesungen. Hij een nou, het, het is niet zielig, maar er, heeft een soort, er zit een soort, iets in die stem uit wat een apart stem ja, En de chapier, hè? Van, hij was in de wieg voor chipier. Oké. Okay. Tieren, lieren, leren. Kijk, ja, de ja, tekst is allemaal. Ja, nee, ik ja. ken die tekst, want wij hadden die alpeen thuis. Ja, ik ken het wel, op de maar dat kom je vaak tegen. Nou goed, hij begon met liedjes schrijven in 1957 voor medestudenten. En toen was er een noodlijdende platenlabel. Uh, Studenten grammofone Industrie. Nou, ik maak het allemaal neer. Daar begonnen hij ook plaatjes uh, of teksten voor te schrijven. De uiteindelijk kwamen er een paar plaatjes uit. En waar alleen in de studentenwereld waren die een beetje bekend. Oh, Heb je dit Jan Jaap Viesje wel eens gehoord? Nee, moest je luisteren. Leuk. Oh, die wil ik ook. En zo kwam, het, kwam hij een beetje in, de, in de bekendheid. En uiteindelijk uh, platenmaatschappijen die vochten voor zijn... Uh, voor zijn teksten. Nou, uiteindelijk is hij heel weinig op de televisie geweest. Hij kwam ooit op de televisie bij de VPRO, het gebaar. Dat was voor Amnesty International. Daar deed hij iets voor. Uh, uiteindelijk, uh, in 2007 of zo, kwam hij ook op de televisie. En blijkbaar, Gordon en consorten wisten niet Ze kende wie... Ze kenden hem helemaal niet. Ze kenden hem maar helemaal, dat helemaal dat niet. Dat dacht altijd grappig. Dat is Joop. Oh. kom uit Haarlem. Kom uit Haarlem, oké. Okay, dan heb je dat alvast oh. gehad. Ja. Hebben ja. ja. ja. jullie een setje? Het heet ja. De Hordenloper. Uh, ik denk het publiek ook niet. Ik Oeh. zou zeggen, ga jullie gang? Hij alleen maar horen. Thuis zagen, zagen ze meteen al dat het niet zou worden. Het was echt afschuwelijk om aan te horen, gewoon het was vals. En je denkt van, had het even geoefend of zo. Maar niemand van de jury, van die drie, kennen Jaap Fischer. Hij heette toen Joop, want hij had zijn namengeving veranderd. Maar ik vond het wel heel chillant dat je. denkt, Jeetje, dit is gewoon Nederlands erfgoed, dat hoor je gewoon te weten. Ja, er en, is ook een geweldig nummer van hem, Het heet Onze Jan is manager geworden. Ja, kan ook klopt, je zou misschien wel een andere keuze doen. Nee, hoor je niet. Joh, joh, joh. Hij is te grappig gewoon. Ja, nee, ik heb zitten luisteren, maar ik werd er niet heel erg blij mee. Nee, natuurlijk nee, niet, nee, maar het is, in iedere gemeente werkt wel ja. een Jan, weet je wel? Ja. ja. Dus uh, nee, goed, het waren uh, grappige teksten die hij schreef en uh, op een bepaalde manier gezongen. Ja, dan maakt dat indruk. Oké, okay, wie is er nog meerjarig? Ja, wie is er nog meerjarig? Ja, uh, Melissa Joan Hart. En uh, die is geboren op 18 april 76, dus ze wordt vandaag 50. Maar ze werd al meer, meer beroemd als Sabrina, de teenage witch. De teenage witch? Ja, en oh. ja, die had ook uh, uh, Drive Me Crazy. Ze heeft wel veel uh, gespeeld. Oh ja. De okay, Equalizer, in other words, Are You Afraid of the Dark? Ach, ze, ze heeft al uh, veel gedaan. flinke lijst, kan, heeft ze gemaakt, even gemaakt. Een man die ook een flinke lijst heeft afgewerkt: James Woods. Hij wordt vanaf 79, gaat zijn, uh, ja, zijn 80 e levensjaar in. Hij heeft al 15 filmprijzen in de wacht geslepen. Zijn eerste uh, filmrol had hij in de tv-film All the Way Home. En zijn doorbraak kwam met uh, de uh, Onion Fields. Monster uh, Time in Amerika in 1984. Dat is blijkbaar een eerdere versie geweest. Want later is het nog een keer gemaakt natuurlijk. En hij heeft ook de stem gedaan van uh, Mike Te Terono in uh, Grand Theft Auto. En uh, nou, goed, ooit, de, uh, hij is ook ooit uh, uh, uh, in een film geweest. De, de specialist. En dan werd hij nogal, nogal boos. Fuck you, Ray. Fuck you. You killed your bombed. How many? Ten... 50, bit het was echt een man die echt ontzettend uit de hoek kon komen met zijn tekst ook. En het maf is dat uh, hij is ooit door Hound Stern geïnterviewd in een, uh, een ochtendprogramma. En er stond altijd bekend dat uh, James Wood nou een flink stuk hout had zeg maar daar beneden had hangen. En uh, Hound Stern was daar wel benieuwd naar natuurlijk. Die wil dat soort dingen wel weten. Hij zegt uh, maar ja als, dat, uh, als, je, zeg maar, als je penis dan niet groot wordt, uh, val je dan niet flauw omdat dan al boete naartoe gaat. Toen dus zei James Wood heel droog, nou... Als die van mij groot wordt, val jij flauw. Ja. <laughs> maar het maf is van deze Howard, deze James Wood. Die zat dus in een vliegtuig ooit. En dat was voor 9-11. En wat zag hij in het vliegtuig? Ik to him hem dat ik that dat de vier mannen... En ik zei, you je over mijn shoulder kijken en zien wie ik over And En hij zei, ja. Ik zei, ik denk dat ze dit vliegtuig gaan hijjacken. Ik bedoel, alles wat ze doen... En ik hem deze details, die ik been asked om... Private until whatever jurisdiction, you know, whatever trials may take place. Their behavior was such that I felt they were going to hijack the plane. Hij zat in een vliegtuig al veel eerder dan 11, uh, 11 september. En in het vliegtuig zag hij vier mensen. En vier mensen die deden op een bepaalde manier toch verdacht. En omdat hij heel veel op het gedrag van mensen. Uh, uh, Let omdat hij ook acteur is en dat geleerd heeft, vond hij van deze gasten, die zijn ergens mee bezig. Dit klopt gewoon niet. Die zit aangegeven bij de, de crew en die deden daar niet zoveel mee. Die hielden het wel een beetje in de gaten. Maar hij denkt echt, en later is het ook bewezen, dat deze mannen dus aan het oefenen waren om later 9-11 uit te voeren. Oh. En twee daarvan die hij gezien had, dat klopt ook. Die zijn daarbij betrokken geweest. Die zijn dus zeg maar met het vliegtuig... Ergens tegenaan aangevlogen. Dus ik vond het wel een man tegen. Echt het. stom toevallig. Stom, toeval. zomaar tegen die boord. Ja. Uh... ja, maar ik bedoel, dat heeft hij dus gezien. Hij heeft nee, dus ja, de maar. oefening gezien van deze. Uh, vier leden. Oh, is dat een vandaag jaren? is ook vieze fur-jarig. Ja. <laughs> en dat is uh, een Nederlandse rapper en zanger. Hij heet eigenlijk dus Alfred of Freddy Tradleener. Uh, hij, hij wordt 42, 43. Maar hij is bekend als lid van de Amsterdamse rapformatie. De jeugd van tegenwoordig. Ja. Die hadden een groot. Bird, je weet niet wat Wat gebeurt. Wat Wat het is Miauw. Ik dacht echt dat dit gewoon onzinteksten waren. Die is allemaal maar uitkraam. Maar blijkbaar zit er ook nog een verhaal achter. Met uh, Miauw. Dat is dan weer een soort drugs. En van Miauw ga je dus hele rare dingen zien. En dan zeg je, wat is gebeurd? Ik zie het er allemaal Ik niet meer Ik weet het helden. allemaal niet meer. En Serge Storff was ook nog een grote hit voor. Ze te willen handtekenen. Oh ja. Pizza, oh. Dat is een grote hit. Ik Hoe oud wordt hij? Want hij is momenteel ook fanatiek 43. bezig 43. 43. Hij heeft natuurlijk onder andere ook... Uh, uh, uh, Weet het, uh, Rij, uh, drie op reis presenteert hij ook. Okay. En hij heeft een hele lijzige stem. Hij heeft ook meegedaan met Expeditie Robinson. Ja, en daar heeft... we, was hij gevallen in het water, want hij is uh, trommelvlies of zo gescheurd. Oh, pijnlijk. Weet je, dat een vage verhalen zijn het dan Ja, keer. hij heeft ooit al een kledingmerk uh, Tratleiner heeft hij uitgebracht. Dat heeft hij vijf jaar heeft het gerund toen hij uiteindelijk is ermee gestopt. Hij heeft ook nog een kookboy uitgebracht. Lekker verred. En uh, nou goed, hij is wel uh, van alle markten thuis, deze uh, Vice Visser. Ja. Zeker Visser. Nou, degene die er vandaag ook jarig is. En ik weet, jij bent er een grote fan van. Nou, dan maar even een fragmentje. Mobieltje, ja. Ah. Als het een mobieltje zou zijn, wat voor mobieltje is het dan? Nokia. Nokia? Nee, Nokia gaat zo. <lacht> Oh, dat is ja, dat is die vreselijke man is dat. Ja, ja, van ja. Vreselijk, hè ja. Hans Lieberg. Han, uh, Hans Lieberg die ja. is uh, de man die uh, geïnspireerd werd... door het pianospel van zijn uh, grootmoeder. En dacht bij zichzelf, ik ga muziek maken. Gitaar, klarinet, banjo, trompet. Hou hem maar op. Iets uitsloten. Ja, hij is veelzijdig, maar de manier waarop je het brengt... Is... Als je in de zaal zit... Ik vind het krom, want ik vind ja. daar. Eén grote egotrip ego van die man. Eén grote egotrip, ego ja. Oh. Hij plakt alle soorten muziek over elkaar heen. Dus hij trekt ze uit zijn verband. Hij laat horen dat Bach het van hem heeft. En dan ja. weer hem van... Nou ja, alles uit de kast. He. Het is erg AD-ig. Het is ja. Bert Visser is nog een tandje erger, maar dit komt ook nou, redelijk die kant op. Nou, voor de luisteraars zijn naam nog een keer. Ja, Hans Lieberg. Hij Hans wordt Lieberg. vandaag uh, 72. 72 ja. alweer, ja. Zeker. zeker. Ja. Wie vandaag ook nog jarig is, is uh, model en zakenvrouw Courtney Kardashian. Die oh ja. Die is vandaag 47 jaar. Ja, zeker. Nou, mooi is om te weten dat... Uh, uh, Vigo Waars wordt vandaag... Acht... Nee, 64 wordt hij vandaag. Ja. Vigo Waas heeft natuurlijk een heftige herseninfarct gehad in 2021. Ze hebben daar een boek over geschreven. Dat heeft hij samen gedaan met Peter Heerschop. Ze hebben samen het ook gezeten. En Neur, niet uit het raam. Hij heeft ook in films gezegd. Hij zat ook in het Dit was het nieuws en lef. Hij heeft allerlei dingen gedaan. En hij is helemaal gebirogeerd geweest door Johan Cruijff. Daar heeft hij ook een cabaretvoorstelling van gemaakt. Kijk, om en twee meter van me af staat gewoon mijn grote jeugdhelft. Johan Cruijff, die zegt tegen mij, Waar zie ik heb dus jou zojuist gezien, terwijl je aan het trainen was. Als jij zo doorgaat je ontwikkeling als voetballer, als talent zijn, wordt dus ietsje beter. Als je dus ietsje beter gaat ontwikkelen op de training als talent zijn, dan wordt dus iets beter. Als je iets beter bent. En dat wou het zo een tijdje door. En dat deed je heel erg goed altijd, weet je wel. <lacht> nou goed, uiteindelijk, uh, Ja, Hij heeft heel veel dingen gedaan. Mooi om te horen. Goed. Eentje nog dan? Eentje nog? Ja, eentje nog? Nou, je hebt Conan O'Brien. Ja? Die werd op 18 april 63 geboren. Hij wordt vandaag 63. Hij is een Amerikaanse presentator en komiek. En die is wereldberoemd geworden met zijn late-night-shows. Ja, hij wordt toch ook. Uh, Doctor Who gespeeld? Ja, ja daar ken ik hem van. Dus uh, nou ja goed. Uh, ja. Veelzijdige man. Ook weer. Goed, tot zover de verjaardag, dames en heren. Zeker. Nee, deze plaat hebben we gehad. We doen deze. Lekker. Even beats. Wesley Josser. Nieuwe plaat heeft hij uit. Forever and Someday, White team. Don't fall on me As you rain shake forever long Heaven knows if it's hell or not Hope the mask doesn't fall apart Cause it's a lie, you know, you're living Went by, Joy ride in the night Backseat smoke rise Crooked smiles never lie Grown man precious But I'm still feeling young inside We're chasing thrills With no alibi Before the violence We'll just end the night Shit I swear she came from another life uh, Before she stole my heart I paid the price She told me maybe you should run Ain't no love In the hell I knew I sit in a sun Dressed, dancing on the full moon She say I need to leave The madness around me but she don't really know me Don't worry about me I'm a silent. Place to be crazy on the street, nobody teeth for the seat till I wake up. When I wake up, calm or call it me. Young and aimless. Hope the sky don't fall on me. As you rain, shake forever love Heaven knows if it's hell or not. Hope the mouth doesn't fall apart. Cause it's a lie, you know you live and die alone. Wesley Jassel! White Team? Je bent op de, van de Radio. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En de vraag is: wat hier een tijdje afspeelt, is: waar, waar, waar blijven die beloofde? Jongere woningen nou? Ja, ja? Komt daar een antwoord op? Nee, er komt geen antwoord op. Nee, goed. Dat was dan een tijdje de vraag, want de Maria school is ooit verkocht. Eh, aan Prewonen. De gemeente heeft verkocht aan Prewonen. Het is wel een monument, hè? Oh, oh, oh, dat vertel je nu. Ja, het is een monument. Dus je dan naar buitenkant moet het een blijven. Ze hadden een idee om daar 12 woonunits voor jongeren te gaan maken. En dan ook betaalbare huur. Eh, nou goed, eh, ze hebben daar eerder al een plan voor opgezet. Dat is niet gebeurd. Ze hebben vergunningen aangevraagd. De welstandscommissie moest erbij gekomen. Die hebben ook te maken met allerlei eh, normen. Zoals stikstofnormen, die moeten natuurlijk nageleverd nageleefd worden. Nou ja, goed. Uiteindelijk schijnen ze nu een groen licht te hebben om het te transformeren. Omgevingsvergunning hebben ze ook gekregen. En kunnen er kunnen nog bezwaren worden aangeleverd tot en met juni. En dan is het beroemd dat ze in september gaan starten met dit hele plan. Dus het zou eindelijk wat kunnen zijn dat daar weer 12 op woonunits gaan komen. Oh, nee, goed. Het is toch wel een paar centjes mee gemoeid met dit, denk ik zo. Aanstaande donderdag, 23 april, om 8 uur... heeft informateur Fred Teven in een openbare bijeenkomst... een toelichting op de voortgang van de formatie. Oh ja, oh ja dus Als leuk. je hem live wilt zien... maar dit doet <lacht> hij nou, ja. dus in de raadzaal. Ja, niet in de bus, maar uh, in het raadhuis. Ja, ja, ja. Alle raadscommissieleden zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. En ook andere belangstellingen... zoals inwoners, ondernemers en pers zijn van harte welkom... Maar de bijeenkomsten worden ook live gestreamd... via de website van de gemeenteraad. Dat is spannend allemaal. Ja, na het voorlezen van het tussenverricht... is er voor iedereen de gelegenheid om vragen te stellen... aan informateur Teven. Ik vind het wel bijzonder. Ja, leuk. Ik vind het leuk dat hij dat gaat doen. He. Ja. Hij heeft ook een beetje zelfspot, maar hij is ook wel een hele trotse man. Dus hij gaat dit echt wel tot een goed einde laten komen. Goed, de de scouts hebben geschiedenis geschreven. De groep Stella Maris... Uh, in sint Willem uh, die hebben 11 en 12 uh, meegedaan... aan een regionale scoutingwedstrijd en ze hebben gewonnen. En dat gaat over de regio. Het gaat hier uh, in, uh, in de Noord, Noordkop gaat het over. En het deden mee onder andere Haarlem, Heemstede, Zwanenburg, Bloemendaal. En ze hebben twee dagen uh, allerlei uh, oefeningen moeten doen. Uh, echte klassieke scoutingvaardigheden moeten ze uitvoeren. Onder andere moeten ze van hout een complete keuken maken... Ze moeten ook zelf koken. En tenten moesten ze bouwen, allerlei onderdelen moesten ze doen. En ze hebben zichzelf op allerlei onderdelen laten onderscheiden. Ze zijn de best in de regio... En dan kunnen we nu door naar de landelijke wedstrijd. En dat is in Pinkstergemeente, in Baren. Dus, uh, en Stella Maurits is al sinds 1945 actief. Aha. Dus uh, nou, mooi dat ze eindelijk... In, het is voor het eerst in de geschiedenis dat Zandvoort door is. Hè, voor, deze, voor deze wedstrijd. Ja, wat ja, goed hè? Ja, mooi hoor. Ja, er ja. staat op de Facebookpagina van de gemeente Zandvoort. Ja, ik werk natuurlijk bij de gemeente Haarlem en Zandvoort. Dus ik kijk er altijd eventjes. Maar er staat dus bij dat je mee kunt stemmen over de vergroening van het Verzetsplein. Het verzetsplein is dat uh, grote plein uh, dat in. Uh, uh, naast het station ligt eigenlijk. Ja. En als je dan richting uh, het circuit gaat, maar je gaat dus uh, langs beneden. Daar staat ook die, dat beeld. Hè? En daarom heet het verzetsplein. En uh, al de straten zijn verz verzetshelder. Maar je kan dus via uh, die Facebookpagina van de gemeente Zandert kan je stemmen. Of hoe je het ingericht wil hebben. Ja? En er staat dus ook uh, via zandvoort.nl. Verzetsplein wordt groener. Kan je een stem uitbrengen tot en met zondag 3 mei. Ja, het ziet er het een beetje kalig uit. Ja, ik het is naar die heel kaal. Kijk, het is echt een Maar ik begreep plek. ook dat, uh, dat er een parkeergarage onder was. Maar ik weet niet tot hoe ver die loopt, die parkeergarage. Oké, okay, nou, daar en kan nee, wel uh, wat gebeuren met groen. Want het ziet echt een paar struikjes staan er. Ja. ja, nou goed. Kinderkunst voor scholen moet blijven. Hilly Janssen en Marianne Rebel hebben dat 27 jaar geleid natuurlijk. En er was een feestelijke afsluiting in de krocht. En met terugblik met wel allerlei verhalen. Dat ze heel vaak allerlei, uh, heel vaak de, de uh, noem je dat? De atelier's op verschillende, uh, op diverse uh, locaties stonden. Onder andere in de foyer van de krocht, toen het toch de oude krocht was. Dat was in 2008. Zaltvoets museum, daar zijn ze ook vaak bezig geweest. Circuit. Scène, allemaal unieke plekken. En ook de, de dingen die ze dan gemaakt waren dan te zien in de etalages van winkels. Dus dat was allemaal wel leuk. En de Allianz en onder andere ook de, de last Carré was erbij. Die hebben echt gezegd, het moet eigenlijk blijven. Dus ze zitten eigenlijk te wachten tot een andere... Een gedreven kunstenaar of kunstenaressen die dan zegt: Ik wil het wel overnemen, deze kinderkunstlijn, want kinderen moeten de verbeelding uh, oh, moet wat gestimuleerd worden. Wat goed. Uh, dus de fantasie moet uh, aangezet worden bij deze kinderen. Dus ja. Nou ja, wie wil erop staan om dit weer op zich te nemen? Ja. Deze twee dames hebben het na 27 jaar heel goed gedaan en hebben een rust wel verdiend. Misschien. Ja, dat denk ik. Ja. Maar het moet ook ja. eigenlijk, eigenlijk jongere mensen zijn. Ergens denk ik: Oh, van God, het is best wel gaaf. Ja. Maar ik ben helemaal niet zo kunstzinnig als die dames. Nee, je moet altijd toch wel. Het grappige is dat. Dan roepen ze iets. Dan denk je. Oh, dat gaan ze, nou, leuk. Hoe kom je daar nou op? En dan leggen ze die theorie erachter uit. En dan denk je. Ja. Oh, er is nog over nagedacht. Zo, ja, nee. Ik zonder. heb het wel gehoord van Marianne ja. Rebel. Ze is trouwens een vaste luisteraar van ons programma. Hoi, ja? Marianne. Ja? Maar in ieder geval. Die vertelde ook echt. Dan gaat ze echt naar de klas. En dan gaat ze. Uh, een uur uh, met de kinderen tekenen en dan uh, gaan we over hebben en van wat we kleur gebruiken, uh, kwast gebruiken, al die dingen meer. Yeah. Dus die kinderen steken er echt wat voor op en je hebt best kans dat sommigen hierdoor gestimuleerd worden... om in een latere leeftijd dat te blijven doen. Ja. Dat nou ja, goed, uh, het, werkt het hoeft niet altijd door te werken dat je kunstenaar wordt, maar het kan wel. Uh, een kleur geven in je leven, zeg ik altijd. Yeah. Eh? Dus, ik heb, ja. ik heb nog, nog één eentje. berichtje. Heb... Dat er is uh, al, uh, Joël Vos van su van Supermarkt AH Vos Haarlem. Die heeft. Uh, Opbrengst van ruim 920 euro overhandigd aan leden van de Rotary Zandvoort. Het bedrag gaat dus naar de stichting Stil. En uh, in deze actie uh, hebben uh, de mensen dus via de supermarkt een staatsgeld kunnen doneren. Want er staat altijd zo'n knop, hè? oh van, wil je een bolletje? En deze krent die neemt het bolletje vaak. Ja. Maar je kan het dus ook dus geven aan het goede Wijs je nou naar doel. mij of wijs je nou jezelf? Deze krent, ik uh, ja, okay. kijk naar mezelf, okay. ja. <laughs> En, uh, de, maar het is nu naar de stichting Stil gegaan. En yeah? Stil, je legt de trots en liefde van ouders en kinderen vast. Oh, dus gezinnen met kinderen vanaf 12 weken zwangerschap tot en met 21 jaar, die een verlies binnen het gezin uh, meemaakten. Toen ze ook een Stillborn Baby. Dus dan, uh, dat kindje. De, de, de... Het Leven niet haalt, oké. Okay. Dat het ja. dood geboren wordt. Of ja, zo, ja, ja, ja, oké. Okay. Nou, dat vind ja, ik wel heel goed. goed. geld wordt goed gebruikt, dat is wel daar. Goed, het is over de zand. We hebben nog geen landenkeuze geprikt, maar nee. dom. het volgende plaatje dan maar weer. Vraag eerder, maar een lekker plaatje wat ik net vind op internet. Ja, zeker. Curse Beckham, waste your pain. Or, crush back him and waste your penny. Hier bij Leeft in de zaterdagmorgen. En de jolande keuze zit er aan te komen. Zeker nou echt. Uh... Uh, jij bent helemaal enthousiast hoor ik alweer. zeker. Dan kan je dit wel bijdraaien. Dit, hoor, dit soort muziek hoort dan bij. Dit hoort dan. Ja, zeker. Als dat soort dingen gaan draaien... dan kan je dit soort muziek er ook wel achteraan plakken. Zeker waar <laughs> Veronica Montel in mee bezig is. Het echt een beetje een oudbollige radio geworden. Maar goed. Ja, we hebben vandaag nog een verjaardag gestaan. Hij wordt vandaag 61. Ik wist helemaal niet of hij van mijn leeftijd was. Maar goed, ja. Rob Stenders... Hij was in 1980 nog bezig met allerlei diverse piraten, radiopiraten. In 1985 kwam hij bij Vara, Hilversum 2 in de nacht. Mm. Uiteindelijk had hij de verrukkelijke 15, toen was hij echt nog best wel een alternatieve gast. Weet je. Toen hij een keer kwam bij Radio Veronica, ging hij aan de gang. In 1987 ging je samen met, uh, ja het ging Adam Curry weer, ging je met Van Inkel. Ging het uh, Stenders en Van Inkel werden toen. Uh, vrijdagavond was het echt een commerciële doel. En uiteindelijk vond hij zelf, ik moet even iets, iets dwarsig gaan doen. Begon hij met Kink FM en Kix Radio. In een kantine in Amsterdam-West wordt 12 uur per dag radio gemaakt. Kix Radio heet het station. Met als voorman DJ Rob Stenders. Stenders proefde op de radio alleen nog maar eenheidsworst. En begon vier jaar geleden een online radiokanaal. Wij hebben... Wel voor onszelf uh, besloten dat er echt wel een alternatief moet zijn. Uh, dus dat mensen die echt van muziek houden en in de breedte uh, en echt geïnteresseerd zijn, uh, dat die ook ergens naartoe moeten. Nou, dat hebben wij dan maar gesticht. Jazeker, dat, dat heet... Uh... Ja, het grappige is, dat, dat, gaaf, dat bericht gaven ze dan uh, samen met allerlei uitgesneden en afgekoude hits. Maar goed, dat zaten mensen dan waarschijnlijk wel op te wachten. Real, van, um, Watson, dat dat de real mo Motherfucker van Johnny Kito Watson. Dag de Real Motherfucker. Ja, dat zongen wij zullen... altijd. maar goed. Ja. Drop hij, hij heeft Kink FM opgezet. Later is hij weer weggegaan. Hij zit nu op uh, Veronica, geloof ik. Zit hij tussen 2 en 4. En dat uh, doet die Bononce radio. En hij heeft wel altijd een aparte insteek van muziek. Hij weet ook heel veel. Dus het is altijd wel... Uh, ja, inspirerend ze om naar hem te luisteren. Ja, zeker. zeker. Nou, zeker. Okay. Ja, ik heb hier een bericht over hoe moordzuchtig... Uh, die schattige poezen eigenlijk zijn. Ze hebben in... Uh... In Amerika, het Amerikaanse Smithsonian Institute, die heeft dus eigenlijk zitten kijken en zitten doen. Ze hebben een aantal katten daar hebben ze een cameraatje opgedaan en gekeken hoe vaak ze toesloegen. En ze zijn aan het rekenen gegaan. Dus ze kwamen daardoor in de Verenigde Staten eigenlijk al uit dat ze jaarlijks tussen 1,4 en 3,7 miljard vogels doodmaken. Ja, tussen bizar, en tussen de 6,9 en 20,7 andere dieren. En van die getallen, als je het gemiddelde neemt. En dan kom je op jaarlijk 16 miljard slachtoffers. Maar toen gingen ze kijken van. gingen ze het nakijken met Nederland zo. Van nee, wel evenveel katten, maar twintig keer zo klein. Ja. En toen bleek het dus toch wel van. Uh, hmm, meer dan 2 miljoen per dag worden er al uh, doodgemaakt. Per dag? Ja, per jaar 800 miljoen. En. Uh, als het aan de kat lag, als ze dus zeker geen witka witkast, Want ze vinden het zelfs te leuk om met het eten te spelen en de jacht. Hè? Het is de jacht. Ja, het is de jacht. Het is gewoon verveling. Je ziet die katten gewoon zitten. Echt, ze, hoeven, ze hoeven natuurlijk niks te doen. Het is alleen maar gewoon van... Oh, hier oh, kan ik mijn poot wel even tegenaan. Oh, dood? Maar nou, prima. Toch? Het is gewoon verveling. Kijk, je kan ze inzetten voor muizen vangen. Daar kan je ze voor inzetten. Pas geleden was ik bij een filmhuis in Alkmaar. Toen zat ik nog even wat na te drinken. Mijn vrouw is de vrijwilligste. En toen zat ik nog even wat na te drinken. En denk ik... oh. Oh, kijk daar. Okay. En daar, en daar. Allemaal muizen. Allemaal muizen. Oh, ja, dus je denkt, ja, daar kan je kat mooi voor gebruiken. Maar ja. anders een kat voor vogeltjes, nou, de hallo zeg. Dat vind ik echt... Ah, die dat vogeltjes is... zijn gewoon niet snel genoeg. Nee, ja, dat is het zeker. Die kleine vogeltjes die niet eens kunnen vliegen. Die oh. zijn gewoon uit het de nest vandaan uh, kukelen. Uh, hoe durven ze? Ja, hoe durven ze. Ja, ja, ze. Ja, ja, ja, ja. Goed, tijd voor die landenkeuze. Ja, is We hebben weer een ontzettend hip plaatje ja, en de, de, de, de, Vandaag is dat das, uh, meneer Veerman... Yeah. En die is vandaag, wordt die, uh... Is het Feerman? Nee, nou nee. Nee, het is een keizer. Die is keizer, Piet Keizer. Piet Keizer, sorry. Piet Keizer. De hij is uh, van 1952, dus die wordt vandaag 74. Ja. En uh, ja, hij is uiteindelijk bij de kids gaan zingen. Ja. En het is nummer is uh, Be My Day. Zeker, echt voor jou. Dat ja, er, kent de u deze knal? No? Ja. Uh, ja, Be My Day. me from the bay of Mexico I roll me to the shores of Montego Bay yeah, Jamaica Lady Peace let me stay here in your warm brown arms till I melt away be my day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 alive zing hey, yeah, yeah, yeah, yeah. ik la la la. Ja, ik weet wel de half weer echt te verbaasd niet. Wat muziek? Wat pombuestiek joh! Gek. Jan Keizer. Hij is vandaag jarig, hij wordt vandaag... Ik heb het niet eens opgeschreven, hoe oud hij wordt eigenlijk? Ja, hij nou. wordt uh, 72. 72. En uh, voor de liefhebber ja? heb ik goed nieuws. Er nee? schijnt Cats the musical, musical te zijn van de Cats. Echt waar? Ja. Okay. Dat ja. ja. Altijd al Cats geweest. gaat wel een heel populair Nederland, uh, Nederlandse band te zijn ja. geweest. Hè? Echt bizar gewoon. En hij is erbij geweest. Uh, Jan uh, Pietkeijs is bij deze band geweest van 1972 tot 1975. Ze traden op in België, Duitsland, Zwitserland, Zweden, zelfs VS. En toen kwamen ze terug, had hij er niet zoveel zin meer in eigenlijk. Nee. nee. En toen heeft hij gewoon andere baantjes op zich genomen. Hij heeft een reguliere loopbaan gehad. Leidinggevende geweest, een van de laatste functies, bij een papierfabriek. Uiteindelijk is hij kunstschilder geworden. Oh. En Hij heeft zelfs zijn, uh, zijn kunsten weer doorgegeven aan Piet Veerman ja grappig ja dus uh, nou, ja, je, hij, de, er is toch uh, leven na, na de Ja, na de mag S. hè? dat je denkt van hij is al 15 jaar geleden dat hij begonnen bij de Q-tips en toen uiteindelijk is hij zo naar de hoogste regionen uh, gegaan en uiteindelijk is hij in een 75 dacht hij van oh, nou ik ben wel weer klaar mee. Zeg al die muziekbeentjes, ik heb er niks meer mee ja nou, goed het is schijnig we kijken nog even naar de wereld en wat uh, wat houdt ons bezig zo want... ja er is in het centrum van Rot Rotterdam is uh, de afgelopen dinsdag uh, is er een storing geweest en die, die automaat bleef geld uitstugen. Echt kijk. En dankzij eerlijke voorbijgangers en snel ingrijpen van stadstoezichters bleken bleek het bij een klein geldregenbuitje, noemen ze dat. Ja. En uh, de melders die uh, hadden aan de bel getrokken en ze waren gewoon echt helemaal eerlijk... want ze hebben gewoon helemaal het uh, muntgeld gewoon niet gepikt of zo. Maar was het was alleen muntgeld? Ja, oh, ja, maar het was bij elkaar iets van 220 euro. Ja. En uh, de, de handhavers hebben een waardering uitgesproken voor de mensen die het melden... Want uh, ze waren eerlijk en alert, vreesde bij de foto's. Dus uh, nou, hartstikke leuk. En, en er zijn dus toch eerlijke mensen op de wereld. Ja, het is niet de moeite ook. Ik denk, als ze dacht echt, met briefgeld gaan slopen spugen. Dat je denkt, hey, nou ga ik er wel even bij elkaar hapen. <lacht> als het echt briefjes Sorry, van, van 50 hoor. zijn, oké. Maar ja, klein geld hier. Oh ja, viel 5 cent, 50 cent. Nee hoor, dat ga ik gewoon afgeven. <lacht> nou, geinige die hier bij toepak Leedwarden. hoor. zijn enkele paadjes voor tien uur na tien. Uur. Goedemorgen Zandvoort. Is this even here? Old Nephilim? Like the words. Or in the skyline. But I got a hole in my heart in the shape of you. Now the night seems long and the days are great. Free like in our younger days. Summer is gone, heaven's in bloom. But I got a hole in my heart, in the shape of you. Every corner of my mind, you still break through. I got nothing left to lose to you. But I just wanna feel my voice, I want to raise it When I feel my heart, I want to break it When I fall apart, Don't want to show it When I find my love, I want to keep it When I feel your touch, Don't want to lose it When I know you're here, I want to prove it But I just want to feel Feel like something real Yeah, I just want to feel Feel like something real Mm, ja, ik wil soms iets voelen nou ja, klopt. Ja, wat je net hoorde, dit was natuurlijk Gerrit Joling. Gerrit Joling was ergens aan het optreden en <laughs> tijdens het optreden werd er bier in zijn gezicht gegooid. Ik zag het net op een filmpje op. En dat was niet zo geloof ik, ik zag het voorbij komen. En uiteindelijk, uh, na het optreden, vroeg hij die gast die bier had gegooid, vroeg hij op het podium. En toen zegt hij: Waarom uh, gooi je eigenlijk bier in mijn gezicht? Nou ja, nou ja weet je hoe het voelt? En toen pakte Gerrit Joling een ander glas en dat gooide hij zo leeg in zijn gezicht weer. Dus die gast die gaf toen Gerrit Jolly een klap. En toen begon het over en weer. Uh, gingen, ze, gingen ze echt. Uh, nou, het was geen. Uh, ditje van uh, Rambo-achtig. Het was een beetje flap-flap. Maar het, het, wat, ja, hij gaf toch even de de grens aan. En Geert Jolly pakte het aan. Nou, nog de microfoon. en zegt: Jongens, allemaal nog bedankt. Johan. Geweldig publiek. Er waren wat uitzonderingen, maar bedankt. En toen liep het podium af. Dus nou, dat is heel netjes hoe je daar Geertje ook het afleverde. Nadat hij een glas eh, bier in zijn gezicht had gekregen. Goed, we hebben nog een stukje geschiedenis staan. Wij gaan terug naar eh, 2000, 18 april 2000. Spokane, Washington State, August 1, 1998. On een notorious downtown strip known as the track... a 46-year-old male picked up a sex worker called Christine. The woman did not know it yet, but the man at the wheel was a serial killer. Robert uh, Jates Lee Jates die uh, werd gearresteerd op 18 april 2000. Er uh, uh, was een uh, vrouw, die had hij opgepikt... En dat is een, uh, nou, een, een hoedje, zeg maar, in de roze buurt. En dat had hij wel vaker gedaan. En wat jij hij dan uh, had hij seks met deze vrouw. En daarna schoten ze door hun hoofd heen. Dat heeft hij gedaan vanaf 1975 tot 1998. En toen ging het dus fout. Want toen, deze vrouw had wel een kogel in haar hoofd. Maar kon toch nog ontsnappen. Wist weg te en uiteindelijk politie erbij. En toen werd deze man opgepakt. Hij heeft dus uiteindelijk 13... 13 slachtoffers, 14 slachtoffers, twijfel is over, maar uiteindelijk heeft hij dus uh, voor 13 slachtoffers is hij veroordeeld. Uh, hij was vroeger zelfs ook nog cipier. En het maf is dat deze man is opgesloten in een gevangenis waar hij zelf ooit cipier was. Nou, het is, dit is wel een bijzonder verhaal van deze uh, Robert Lee Yates. En hij zou eigenlijk de doodstraf krijgen, maar dat is uiteindelijk omgezet naar levenslang. En dat is wel. Uh, 406 jaar zit hij vast. 406 jaar? Ja, dus die komt niet meer vrij. Hij kan ook nooit vrij komen, ook al zou je goed gedrag vertonen. Hij leeft nog steeds. Hij leeft nog steeds, ja. Nou, ja. ik zou zeggen van uh, het is wel tijd om te gaan, denk ik. Want dan denk je dat het kost allemaal. Amerika ja. heeft al weinig geld. Ja, dat weet ik niet, maar het is hem af. en uh, uh, Noem je dat uh, familie van hem? Want hij heeft vier kinderen en die vertellen ook vaak dat hij heel leuk was op vakantie en het was een gezellig man. Hij had af en toe wel een scherp randje, kon soms heel boos worden. Maar verder, ja, totaal ander leven. Naast het moordenaarschap. Dus dat ging over Robert Lee Yates. Het is dus echt één kantje van zijn karakter. Uh, ja, precies. Karakter, hè? Van zijn ja, er is ja. ja, dus in Amerika. of nee, sorry. In ja. Rusland. WhatsApp was al uh, geblokkeerd. Maar nu uh, moest ook in Rusland het uh, razend populaire Telegram eraan geloven. En, uh, de censuur wordt steeds groter. Maar er is Alina, die is een jonge Russische vrouw, die, die woont op Bali. Maar die vond via een omweg toch de kans om haar ouders te kunnen zien. Want de apps die de familie gebruikt, de, de gewone zijn geblokkeerd. Maar bellen blijkt ook te kunnen via de automatische kattenvoerbak. <laughs> Hoe vind je dat dan? Wat? <coughs> Jawel. Ja. Duizenden kilometers verderop kan ze niet alleen naar katten eten geven... maar ook haar ouders zien en spreken. En de video die ging al dagenlang viral onder Russen die wel toegang hebben tot Instagram... En ze blijkt niet de enige, want er zegt ook iemand... ik ben mijn ouders altijd met de stofzuigerrobot. Huh? De kwaliteit van de video is geweldig. Ik kan mijn ouders volgen door het huis heen. En het ding kan zelfs over drempels. Grappig, hè? Yeah. Nou ja, de Russische overheid wil het dus allemaal controleren. En uh, ze willen ook de Russen verplichten om de app genaamd Max te gebruiken. En uh, dat is er eentje die ze makkelijk kunnen afluisteren. Maar ja, een van de websites die op de witte lijst staan... is Avito, het Russische marktplaats. En daar ontstaan echt creatieve sluiproutes en zo. Dus ik vind het heel bijzonder. Dus je kan gebeld... Zo zie je maar, dat soort rotzooi moet je niet in huis nemen. Nee, nee. <laughs> of, ja, ik standaard dat gewoon altijd bij je laptop... de camera afplakken. Zo, zo. Altijd ja. afplakken altijd eigenlijk. Ja. ja maar dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Misschien zit er nog wel eens anders ook nog een camera. Je, je weet het niet, hè. Je weet het niet. Ja, zeker, Wat is de blietjes. Dus Hebben iets nieuws uit... De fan. witte? nee toch? Beta, the beta, beta, beta, beta, Here's the story of a kid in his shadow. Just didn't wanna be lonely. He started to fly and she got sick. Pulled up and down and spun out real quick. He just didn't wanna be lonely. Pulled into a Wawa in Philly in 2000. Blue magic coming from the speaker at the gas pump. All Jersey kids, we never learned to pump gas So we sat there with the soundtrack. Met him all in the Wayne Firehouse glory days. packed the van and spun through being cool. Man, those drive-through years really went slow. While our lights in the rear view was making it. We packed the van. The time was there. That that's the story about kids in the shadows. We just didn't wanna be lonely. I still sing, glory to the ones who know the vein, oh, oh, oh, oh, glory to the ones on the head, I just don't wanna be lonely, I just don't wanna be think some of us need to chip away at what we don't understand, slowly coming over it, slowly getting under it, cause there's no getting over it. So we drove back from the west with our new religion there. one way tickets in heart and in hand. Said, fuck anything in my way, this is forever now. And then just like that, everything changed. Cut off the lights. That's the thing about loving your shadow. Years from there, I left the house. Ik zag haar standing on the rooftop. She said, I just don't want to be lonely. I just don't want to be lonely. I said, I just don't want to be lonely. I just don't want be to be lonely. Beetje vage plaat hoor. Ik weet niet of ik er een grote fan van ben. Zo Ze zeggen, nooit meer doen hè? Ja, de Bleachers hebben niet op plaat en het heet. Fan. Uh, de fan. Ja, dat gaat over een uh, bus. Lekker fris. Oh, ik denk aan een ventilator. Jij denkt aan een vrachtwagen. Ja. Ik dacht dan uh, gewoon een witte, witte bus, dacht ik, van dingen. Oké, oké. Zeker. Nou, wat zit je nog te lezen? Ja, het daar de, in, de in China heb je bepaalde gebieden. en die moeten allemaal verschillende uh, kentekenplaten hebben op hun auto. Oh. En uh, omdat ze niet. Uh, ze, ze vinden eigenlijk. buitenlandse voertuigen mogen eigenlijk sowieso niet op het vasteland rondrijden. En vanuit dit perspectief. In Peking worden auto's uit de speciale regio, regio's Hongkong en Macau gezien als buitenlands verkeer. En dan moeten ze dus weer een andere, andere kentekenplaat erop doen. Oké. Okay. Dus, uh, daardoor is dus dat we ja, in alle drie de gebieden... hebben ze dan steeds het nieuwe nummer nodig. En nu, nu hangen al die platen gewoon op de achterkant van die auto. Dus je rijdt daar gewoon een beetje voor lul, zeg maar. Ja. Laten we dat maar zo zeggen. Elke keer een andere plaat voordoen. Ja, ja, ja. Zelf, ja. Uh... Maar ja, de reguliere verensten die... Uh, spelen echt al jarenlang wanhopig mee in de loterij om slechts één kentekenplaat te bemachtigen, ja. maar de regionale elite die laat zich gewoon overal opplakken en uh, het staat gewoon hartstikke leuk, hè? Van nou, ik, uh, ik, ben buitenlands, ik ben gewoon buitenlands. Ja, <laughs> dus, uh, de... Maar ja. ja, ik vind het al wat. Maar uh, er is volgens mij nogal gezellige dingen te doen dit weekend. Ja. En gisteren is er vrijwilligersdag geweest in, uh, bij de VVV of, nee bij. Zandvoorts Museum. En ik hoop dat ze wel een aantal nieuwe mensen hebben kunnen opvakken. Nee, op Zandvoort staat bekend om de hele vele vrijwilligers ja, die zich inzetten voor alles en nog wat. Zeker en, weten. Ja, als, de burgemeester zei altijd, als er geen vrijwilligers zijn, dan stort heel Zandvoort in. Nou, dat, is ook dat is altijd zo. het verhaal. Zonder ja. ons, hè? Want wij zijn ook vrijwilligers. Ja, oké, okay. dat vind Dan ik altijd heel erg Er zie je nog aan. een paar. Kijk eens. Het ja, zijn allemaal he? vrijwilligers. Zie je ze? Ongeduldig ja. te wachten tot ze uiteindelijk ook hun ja. vrijwillige taak kon kunnen uitvoeren. Ja. Zeker. Nee, goed, ik vind onze taak niet echt vrijwillig. Het is altijd toch een beetje dat je hier voor jezelf. Zit. Ja, het is een hobby. Ja, he? zeg, ja. zeg, nou, maak er een mooi weekend van. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Toepak Leven. Hoi. Hoi. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM.